5 uur. Dit is Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal het Duitse parlement bijeen... over de afluisterpraktijken van de NSE. En geld en goederen stromen binnen in Hilversum en op de Filipijnen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. De afgelopen jaren zijn in ziekenhuizen aanzienlijk minder mensen... overleden door medische fouten. In vijf jaar tijd is het aantal vermijdbare doden gehalveerd. Tussen april 2011 en maart 2012 waren dat er bijna duizend. Onderzoeksinstituut Nivel en het VUMC noemen de daling spectaculair. De daling komt door aanpassing van een aantal procedures. Zo wordt tegenwoordig alle patiëntinformatie vlak voor een operatie nog een keer gecontroleerd. En ook de zorg voor kwetsbare ouderen is verbeterd. Rusland laat een vrouw vrij die meevoer op het Greenpeace-schip dat in september werd geënterd. Het is een Russische arts. Een rechter in Sint-Petersburg heeft bepaald dat ze moet worden vrijgelaten. Eerder vandaag bepaalde een andere rechter dat een Australische Greenpeace-activist nog drie maanden blijft vastzitten. De twee Nederlanders die zijn opgepakt komen woensdag voor de rechter. De verwachting is dat ook zij voorlopig niet vrijkomen. De politie van Parijs is in hoogste staat van paraatheid na twee schietincidenten. Vanochtend opende man het vuur bij de krant Libération. Daarbij raakte een fotograaf zwaar gewond. Een paar uur later werd in het zakendistrict La Défense geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Politie is een grote zoekactie naar de man begonnen. Correspondent Ron Linker.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 Ook opende Ploemen in Rangoon een handelskantoor voor hulp aan bedrijven die willen investeren in Burma. De Burmeese regering ontwikkelt een open en marktgerichte economie en zoekt buitenlandse investeerders. Nederland kan daarbij kennis bieden, zei Ploemen. Volgens Aung San Suu Kyi gaat de overgang naar een markteconomie te traag. Ze heeft Nederland hulp gevraagd bij onder andere het landbouwonderwijs en opleidingen voor handel en export. De spelers van het Nederlands elftal doneren 50.000 euro aan Giro 555... voor de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen. Reserveaanvoerder Kevin Strootman maakte de donatie namens de spelersgroep bekend. Net als iedereen zijn we ook heel erg geschrokken van de ramp in de Filipijnen. Als je de beelden ziet, hoe de huizen zijn verwoest, mensenlevens zijn verwoest... en heel het land eigenlijk in puin ligt. En daarom willen wij als Nederlands elftal 50.000 euro doneren aan het goede doel. De inzamelactie voor de Filipijnen had rond het middaguur zo'n 10 miljoen euro opgebracht. Zes uur, dan wordt een nieuwe tussenstand bekendgemaakt. Komende donderdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht met hulpgoederen... naar het Filipijnse eiland Cebu. Het vliegtuig brengt medische apparatuur, medicijnen en drinkwater naar het rampgebied. Binnen nu en een paar dagen is de komeet Ison met het blote oog waarneembaar. Uiteindelijk zou hij zo fel kunnen oplichten dat hij zelfs overdag is te zien... Eerder dit jaar zeiden astronomen dat Ison de komeet van de eeuw zou kunnen worden. Maar of de komeet echt zoveel oplicht is moeilijk te voorspellen. De komeet was afgelopen week met een verrekijker al goed te zien. Inmiddels zijn er smartphone-apps die precies aangeven waar de komeet is. Het wereld het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Vijf tot acht graden bij weinig wind. Vanavond gaat het in het westen regenen en ook morgen is er regen. Hier is Wijnand Zwaan. De avondspits verloopt nog steeds zonder al te veel opvallende zaken. Er staat in totaal een kleine 100 kilometer file. Bij Amsterdam staan nauwelijks files. De files die eruit springen die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk bij echt 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de file op de A20 blijft groeien naar Gouda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 10 kilometer. Door een aanrijding met drie auto's is de linkerrijstrook dicht. Dat doen ze ook. Alleen uw grote kast of piano verhuizen. Erkendeverhuizers.nl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 Bonjour, monsieur Dupont. Excuses pour le pakketje foetsy. -si. Le pakket farm -pa. Dus uh, je brengt het nu met de factuur, de mon chef. A uh, de gedokkie. Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx.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 Een heel goedemiddag. Het is zes minuten over vijf. Giro 555 mobiliseert de steun van ons land aan de slachtoffers op de Filipijnen. De Filipijnse bevolking heeft onze hulp heel hard nodig. Namens het kabinet spreek ik mijn medeleven uit met de slachtoffers... en roep ik op deze actie te steunen. Zegt premier Rutte. En of de oproep van de premier Nederland heeft overgehaald om te storten... vraag ik aan de mensen in het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Want daar wordt al de hele dag actie gevoerd om geld op te halen... voor slachtoffers van de orkaan Haiyan op de Filipijnen. Verslaggever Josephine Trei is daar ook. Josephine, tot nu toe was er 9,9 miljoen euro opgehaald. Uh, zijn de samenwerkende hulporganisaties uh, die achter deze actiedag zitten... daarmee tevreden? Nou, dat idee krijg ik wel hoor. Henri van Egen is hier van de samenwerkende hulporganisaties. Het gaat goed? Uh, ja, het gaat goed. Uh, natuurlijk weet ik niet uh, hoe ver we nu zijn wat betreft uh, de stand. Dat weten we over een uurtje ongeveer. Uh, maar om uh, 12 uur was ik uh, heel erg blij met uh, de 10 miljoen die we toen al bijna binnen hadden. Noem noemde net nog uh, een uh, grote gift van Tommy Hilfiger. Ja, die hebben 100.000 euro uh, opgestuurd of een cheque opgestuurd... Uh, dat is fantastisch. Want ik loop hier dan de hele middag rond. Ik zie vooral kinderen, scholen, trouwens ook met veel geld hoor. Zo'n klas die heeft gewoon vijf à 800 euro bij zich. Maar ik heb het idee dat de grote bedrijven, echt de grote checks, uh, lekker wachten op de tv-actie van vanavond? Het zou zomaar kunnen. Moeilijk, moeilijk in te schatten. Het begon wel om zes uur natuurlijk al met een heel aantal bedrijven. Met serieuze bedragen ook die toen binnenkwamen. En het zou me niet verbazen dat uh, vanaf zes uur, ja, dat het dan weer storm gaat lopen. En je ziet ook de hele dag zie je verschillend publiek. He, dus dat zie je met de lunch bijvoorbeeld, was er ook weer een uh, heel ander soort publiek dan daarna met scholen. Kunt u garantie geven dat het geld te goed terecht komt? Nou, garanties uh, heb ik nog nooit in mijn leven afgegeven... maar wel dat er van onze kant maximale inspanning zal zijn... om te zorgen dat de goederen op hun plek van bestemming komen in de Filipijnen. En daar waar het nodig is, gebaseerd op assessments die wij zelf maken. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat logistiek blijft een issue. Dat was het met die twee vrachtwagens. We zijn met twee nieuwe vluchten bezig... maar neem niet weg dat daar nog stappen in gemaakt moeten worden. Maar u heeft hulp gekregen van buitenlandse zaken... Want uh, Jelte van Wieren staat hier ook bij ons. Hoofd uh, noodhulp van buitenlandzaken. Met een nieuwtje. Want u heeft iets heel speciaals voor elkaar gekregen. Ja, ik kreeg daar zelf ook uh, net een bevestiging van. Dat is heel interessant. Uh, uh, een van de grote problemen die we tegenkwamen de afgelopen week. Is dat de capaciteit op het vliegveld van Cebu in de Filipijnen heel erg mager is. Dat heeft alles te maken met de apparatuur die daar beschadigd is door de storm. En in een co-productie met mijn Britse collega's. Hebben we nu een, uh, een loading ramp. Dus een soort lift voor goederen die grote vliegtuigen kan afladen. Uh, gisteren op Schiphol op een heel groot vrachtvliegtuig gezet, op een Antonov 124, het grootste vliegtuig, uh, sorry, vliegtuig ter wereld. En dat is gisteren vertrokken, is nu onderweg en komt morgen aan op Cebu. En we hopen dus en verwachten ook dat de capaciteit van het uh, vliegveld dan met sprongen omhoog gaat. En dat is een, een ja, bijzondere aangelegenheid, want zo'n vliegtuig mag normaal gesproken het Nederlandse luchtruim niet in. Ja, waarom niet? Ja, die is, die is erg vervuilend. De, er, zitten heel veel, uh, er komt heel veel emissie uit zo'n vliegtuig. Dat valt uh, buiten de Nederlandse regelgeving. Maar samen met onze collega's van de Rijksluchtvaartdienst hebben we voor elkaar gekregen om voor deze keer en bij wijze van grote uitzonderingen toch toe te laten. Dan krijgt u misschien nu wel de hele milieulobby op uw nek. Ja, dat zou kunnen. Uh, het is inderdaad iets waar we een uitzondering hebben gemaakt op de regels. Aan de andere kant, uh, de noodzaak van, uh, van snelle overslag van goederen in de Filipijnen is zo groot. En zoals je hier ook kunt zien, zeg maar de, de drive van Nederlanders om daaraan bij te dragen is zo groot... Uh, dat we met z'n allen hebben gemeend om toch die uitzondering dit keer te moeten geven. Goed nieuws, hè? Ja, dat is zeker goed nieuws. Want die twee vluchten die vertrekken donderdag. Eentje vanuit Dubai en eentje vanuit Eindhoven weer. En die kunnen daar aankomen hopelijk uh, staat dat allemaal klaar. En dat betekent dat die vliegtuigen ook weer snel door kunnen gaan. Die vliegtuigen zijn geval, vooral gevuld met eten, medicijnen, want dat horen we de hele tijd. Uh, uh, geen eten, uh, wel medicijnen, wel tenten weer. Uh, ook veel zullen erin zitten. We zijn nu erg bezig van wat daar precies voor nodig is. Uh, wat ook wel uniek is, is dat donderdag uh, de vlucht gevuld wordt door de leden van de SAO. Plus artsen zonder grenzen. Teller staat nu op 10 miljoen. Over een uur horen we meer. Maar 10 miljoen, wat kan je daarmee voor kopen? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Daar kan heel veel van gekocht uh, worden. Als je het over jerrycans hebt, dan, dan heb je voor 10 euro heb je 5 jerrycans. Dus dan laat ik graag aan jou over hoeveel jerrycans we kunnen kopen. Ga ik even uitrekenen? Straks om zes uur weer een tussen, tussenstand, Rick. Dankjewel je Josephine. Nou, een van de, de dingen waar ze op de Filipijnen dringend behoefte aan hebben... dat zijn de zeildoeken om de weggeslagen daken te vervangen. Met een vrachtvliegtuig van de Koninklijke Landmacht... is al een eerste lading gebracht. Het laatste wat we daarvan hoorden... is dat ze waren aangekomen in een haven op het eiland Cebu. Maar ze moesten naar Leten, een eiland, verderop. Verslaggever Roel Pau volgt de vorderingen. Ferryboot is binnengelopen in de haven van Ormok... ...waar als het goed is hulpvoederen inzitten... ...die vanuit Nederland zijn overgevlogen naar de Filipijnen. En daar is Adi Bom, de logistieke man... Die voor de samenwerkende hulporganisaties deze vracht begeleidt en zorgt voor de distributie verder het land in. Goedemorgen. Het is een ferry uit Cebu. Hij heet de Wonderful Stars. Dus dat zou allemaal kloppen. Maar toch maar even binnenkijken of die vrachtvracht er daadwerkelijk in zit. Ja, inderdaad. Het bericht was gekomen gisteravond laat dat de trucks aan boord stonden. En ze staan binnen in de ferry. Dus... Bent u nog een beetje tevreden over het verloop van de reis? Want donderdag vertrok. Het is nu maandag. Ja, we hebben een beetje pech gehad uh, gisteren, zondag. Het ging allemaal heel erg goed, totdat we voor de ferry stonden deze kant op. En uh, daar stond toch een flinke rij met de auto's, dus daar hebben we gewoon moeten wachten. Je zou denken, hulpgoederen hebben dan prioriteit, maar eigenlijk heeft alles prioriteit. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hun familie willen bezoeken en uh, dat is ook prioriteit. Er zijn ook kleine handraden die water en andere mondvoorraden hier naartoe brengen. Dus uh, feitelijk sta je toch gewoon in de rij. Nog een passagier, een rat, kruipt uh, tussen onze benen door. Ja, die is. Dat ik ook. Maar goed, ik verwacht wel dat tussen nu en een paar uur dat die auto's van de ferry af zijn. Ja, en dan, waar gaat het dan vervolgens naartoe? Dan gaan we naar een plek bij de partner van uh, Cordaids. Ik verwacht hij dat een deel gelost wordt en uh, opgeslagen om de vrachtwagens vrij te maken. En een ander deel zal waarschijnlijk direct van de grote vrachtwagen op kleine pick-ups en vrachtwagentjes geladen worden, zodat we daarmee naar het binnenland kunnen. En dit is dan weer de volgende tussenstap. De twee vrachtwagens zijn voorkomen rijden in het centrum van Ormok. De klep gaat open. Dat is dan het eerste pakket met zeil. En dit is het betere handwerk, of ik moet zeggen hoofdwerk. De mannen dragen de pakketten op hun hoofd. Naar wat volgens mij een feestzaal is van een hotel. Dit is de grootste banketbal that we hebben voor het Hotel. En we gebruiken het voor nu. De pakketten gaan de grote balzaal in van Hotel Pongos. Er zijn geen boekingen, want deze ruimte is nu gereserveerd voor hulpgoederen. Everybody is helping out here now. These are uh, people in the sugarcane. cane. So we lost our sugarcane, so now. They're here yeah? for volunteers. They're here for volunteers. The harvest is lost. Yes, the harvest is lost. De dochter van de eigenaar vertelt dat de mannen die het showwerk doen landarbeiders zijn... die normaal gesproken op de suikerrietplantage van de familie zouden werken. Maar de oogst is verloren gegaan, dus ze kunnen nu even hier aan de slag. In ruil voor een maaltijd en een kleine vergoeding. Zijn verslag even rondpouwen vanaf de Filipijnen. Waar we vandaag natuurlijk allemaal geld voor inzamelen. In beeld en geluid bij die nationale actie is ook collega Rashid Finch. Hij volgt voor ons de sociale media vandaag. Rashid, hoe staat het met de aandacht voor de actie op Twitter en Facebook? Er is echt wel veel aandacht voor. Je ziet een hoop particuliere initiatieven om geld in te zamelen. Tot nu toe zo'n 7500 tweets met de hashtag Giro555. Dat maakt het onderwerp eigenlijk de hele dag al sinds gisteren al trending topic in Nederland. Dus er is echt wel heel veel aandacht voor. En wat is een beetje de strekking van het commentaar? Uh, het gaat heel erg twee kanten op. Je hebt echt een, een aantal mensen die ook zeggen van... nou ja, uh, ik kan het eigenlijk niet missen. Ik heb zelf geen, uh, geen cent te makken. Dus uh, het moet eerst maar eens hier in Nederland opgelost worden voordat ik kan doneren. Dat, uh, dat geluid uh, is zeker aanwezig op sociale media. Maar dan ook een hoop mensen die zeggen ja al dat cynisme in Nederland uh, op een dag als vandaag wordt dat doorbroken. En dan staan we er gewoon voor uh, andere mensen op de wereld. Ja daar horen we de hele dag ook al over bijzondere initiatieven om geld in te zamelen. Heb jij nog op sociale media aardige initiatieven gevonden? Uh, een aardig initiatief uh, komt uit Zwolle een aantal kinderen daar die uh, een liedje hebben gezongen, dat ook echt hebben opgenomen in een studio. Die studio die dat natuurlijk allemaal kosteloos deden. Dat liedje gaat ook over de Filipijnen. En uh, iedereen die het liedje downloadt of de single koopt, uh, de volledige opbrengst daarvan gaat uh, naar Giro 555. En ze geven vanavond in Zwolle een concert waar je natuurlijk kaartjes voor kan kopen. En ook uh, die volledige opbrengst gaat uh, naar Giro 555. Dus dat is zomaar een van de initiatieven die er in Nederland is. Ja, zijn er ook mensen uh, op Twitter die zich zorgen maken over het het geld wel goed terechtkomt? Absoluut. Uh, en meestal nemen ze er ook meteen stelling in. Hè. Ze maken zich niet alleen zorgen, maar ze zeggen ook meteen uh, dat het uh, niet goed komt. Uh, denken overigens ook dat uh, de SHO, dat dat de regering is. Dat als ze geld uh, naar Giro 555 overmaken, uh, dat het dan dus in Den Haag uitkomt. Wat uh, natuurlijk niet klopt. Uh, collega Bert van Sloot heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. Hoe komt dat geld precies terecht? En uh, uh, op nos.nl kun je lezen uh, wat zijn bevindingen zijn daarover. En uh, wat vond wat jij vandaag de meest opvallende tweet eigenlijk? Um, ik vond het toch wel mooi wat uh, Peter Heerschop zei. Ik moet even eerlijk bekennen dat ik die tweet hier nu niet precies voor me had. Uh, maar van hem waren die woorden over het uh, cynisme... dat, uh, dat, dat eigenlijk uh, wegsmelt op een dag als vandaag. En dat als hij de hele dag in het belteam had gezeten van Giro555... dat hij daar niet moe was, van was geworden maar eigenlijk juist meer energie van had gekregen. Ja, dat is een mooi, inderdaad. Hey, Rachid, nog één dingetje. Uh, ik hoorde dat uh, dus de SHO, zeg maar, de, de samenwerkende hulporganisatie vandaag in een Twitter-jail, in een Twitter-gevangenis hebben gezeten. Hoe zit dat? Weet je dat? Dat klopt inderdaad. Als je te veel twittert, en dat doen ze nogal... want iedereen die iets schrijft over Giro555... krijgt een persoonlijke reactie van het Giro555... En uh, als je dat heel vaak doet binnen een uur... Uh, dan denkt Twitter dat je misschien wel een spammer bent. En dan mag je een uur niet twitteren. Oh. En uh, dat is waar zij dus last van hadden. Gelukkig hebben we snel contact kunnen leggen... Uh, met de country manager Nederland van Twitter. En die heeft, zoals hij het zelf op Twitter zei... Uh, is op zoek gegaan naar de sleutel. Wat zoveel betekent als uh, even bellen met zijn collega's in de Verenigde Staten. En toen uh, was het gelukkig snel verholpen. En waren de samenwerkende hulporganisaties uit de gevangenis. Rashid Finch, dank je wel vanuit Beeld en Geluid. We gaan naar de verkeersinformatie Wijnand-Zwaan. De file op de A20 naar Gouda die, uh, neemt een grote vorm aan. 12 kilometer voor Moordrecht na een ongeluk met drie auto's. Omrijden vanuit Rotterdam naar Utrecht kan het beste via Gorkem. En er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat levert 7 kilometer file op voor de Alfred Everdingen. De linkerrijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 journaal. 12 minuten voor half zes is het. Het Duitse parlement debatteert momenteel over de onthullingen... over de Amerikaanse inlichtingdienst NSE. Volgens klokkenluider Snowden heeft de NSE onder meer... de mobiele telefoon van bondskanselier Angela Merkel afgeluisterd. Correspondent Tim de Wit, is bondskanselier Merkel zelf al aan het woord gekomen? Uh, nee, die hebben we nog niet gehoord. Uh, wel haar minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich. Nou ja, Het standpunt van de regering Merkel is wel helder. Uh, ze hebben hun stem laten horen richting de Verenigde Staten. Zo ga je niet met vrienden om, zei Merkel nog uh, vorige maand. Ja, en Volgens de regering is dat signaal in Amerika uh, zeker opgepikt. Er wordt er nu gesproken hoe dat afluisteren in de toekomst voorkomen kan worden. En daarnaast komt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Kerry binnenkort uh, naar Berlijn op verzoeningsreis... zoals we het hier in Duitsland noemen, om de plooien glad te strijden... Dus, nou dat is volgens de Duitse regering al heel wat, zei Minister Friedrich in het debat. En we hebben hochrangige Gespräche geführt, die immerhin dazu geführt hebben, dat de Amerikanische regering zeer frühzeitig ook problembewust geworden is. En wenn heute der Amerikanische Außenminister eine Reise nach Europa plant, dan glaube ik, is dat ook een Zeichen dafür, dass es gewirkt heeft. Ja, volgens Friedrich heeft het dus wel degelijk effect op de Amerikanen. Al, dat hoorde je misschien wel, kwam omdat dat wel op hoongelach van de oppositie te staan. Want ja, die vindt dat de Duitse regering nog veel te weinig doet. Ja, het gaat dus niet uh, ver genoeg. S sommige parlementariërs willen Snowden zelf ook horen. Gaat dat gebeuren? Nou, niet in Duitsland voorlopig. Daar ziet het echt niet naar uit. De Duitse regering wil Snowden ook absoluut geen asiel verlenen. Daarmee zou de relatie met Amerika alleen nog maar verder onder druk komen te staan. De enige optie die nog wel wordt onderzocht is om enkele parlementariërs uit de onderzoekscommissie naar Moskou te sturen om hem daar als getuige te ondervragen. Maar ook dat is alles nog behalve snel geregeld. Nou ja, met name de oppositie in Duitsland vindt dat gewoon veel te weinig. De Groenen en ook de partij Die Linke die vinden dat Snowden zeker asiel verdient in Duitsland. Duitsland moet hem juist Heel erg dankbaar zijn. Dat zij bijvoorbeeld Hans-Christian Streubelen vanmiddag, het groene parlementslid dat Edward Snowden een paar weken geleden nog bezocht in Moskou. Hij zei dat Snowden sowieso naar Duitsland moet komen. Deshalb brauchen we Edward Snowden om hier in Deutschland aufklären zu können. Er muss naar Deutschland komen kunnen. Hier aussagen voor de justitie, beim Generalbundesanwalt, maar ook voor een parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ja, Zo'n kroongetuige zei uh, Streubelen moet je met alle egaars behandelen. Hij kreeg er ook applaus voor. En het opvallende was dat hij dat applaus niet alleen van zijn eigen partij kreeg... maar ook van een aantal mensen van de SPD, de Sociaaldemocraten. En dat is de toekomstige regeringspartij van Merkel... waar ze nu nog mee aan het onderhandelen is. Ja, En Tim, uh, er zijn ook berichten dat Duitse geheime diensten... nou samenwerken met de NSC. Hoe zit dat? Ja, verschillende journalisten hebben dit weekend onthuld... dat de Amerikaanse geheime diensten in Duitsland... inderdaad nog veel steviger voet aan de grond hebben... als tot nu toe werd gedacht. Er werken bijvoorbeeld in Duitse havens of op Duitse vliegvelden... vele Amerikaanse inlichtingendienstenagenten die bijvoorbeeld opdracht geven om bepaalde verdachte personen op te pakken... zonder dat je daar nou een arrestatiebevel voor nodig hebt. En ja, wat ik verder wel opvallend vond... was dat veel particuliere bedrijven in Duitsland... verbonden zouden zijn aan spionageactiviteiten van de... En daarnaast eh, ook worden er vanuit Duitsland eh, Amerikaanse drones bestuurd... die boven Afrika op eh, terroristen jagen. Kortom, vanuit eh, Duitsland wordt op die manier een geheime oorlog ondersteund... schrijven de Duitse media. Ja, en als je dan nog even teruggaat naar de reactie van Merkel... en ook van de minister Friedrich die we net hoorden... ja, dat plaatst ze toch wel allemaal in een iets ander daglicht. Want hoewel ze waarschijnlijk in Duitsland dus er echt niet vanuit gingen dat Merkel haar mobiel eh, zelf werd afgeluisterd... Ja, wisten ze waarschijnlijk toch echt wel dat er op grote schaal tussen de Amerikaanse... Geheime diensten en de Duitse autoriteiten werd samengewerkt. Maar ja, daar hoorde je Merkel dus tot nu toe helemaal niet over. Tim de Wit, dankjewel. Forever, De man die later nog veel beroemder zou worden als Silvio Dante in de serie The Sopranos. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Nigel de Jong en Arjen Robben doen morgenavond niet mee... met het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Colombia. Beide spelers hebben het trainingskamp van Oranje geblesseerd verlaten. De Jong heeft teveel last van een voetblessure... die hij afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Japan opliep. En Arjen Robben heeft last van zijn enkel. Bondscoach Louis van Gaal legt aan verslaggever Bert Maalderink uit... wat er met de enkel van Robben aan de hand is. Die heeft zich al, uh, al in de eerste minuut verdraaid... En er is een beetje vocht in die enkel. Ja, en, en dat moet er eerst uit. En, dus je kan nagaan, hij heeft de wedstrijd daarmee gespeeld. Dus dat het niet zo ernstig is. Was jij van plan om dezelfde elf te laten spelen als tegen Japan op voorhand? Of wilde je sowieso gaan wijzigen? Nee, dat, dat uh, wilde ik sowieso gaan wijzigen. Deze wedstrijden zijn een stap in het proces... zoals ik dat uh, al in de persconferentie heb aangegeven. Dus zoveel verandert er niet. Wat verandert er wel nu? Nou, Robben zou altijd spelen. Dus dat, dat is de grootste verandering. En wie komt daarvoor dan? Dat zal je morgen zien. Je wilt het nu niet van tevoren zeggen? Nee, want het is weer gebleken dat als ik dat doe... dat het toch niet uitkomt. En dan uh, spreken we over vervangers, maar dat zijn geen vervangers... Ik probeer in twee wedstrijden uh, spelers te testen uh, hoe zij dat doen. En te beoordelen. En uh, dat iedereen ook een beoordelingskans krijgt. Nou is het zo dat Japan stond niet zo hoog op de wereldranglijst als Colombia. Uh, dan denk je van, oh jee, denk jij ook zo? Of denk jij helemaal de niet zo? Nee, want ik heb van tevoren, uh, je kan de persconferentie teruglezen... heb ik dat al gezegd, dat Japan een heel goed gedisciplineerd elftal was die alleen moeite had om doelpunten te maken. Ik wil nog wel even uh, memoreren, want ik heb de Westen teruggezien... dat Nederland meer kansen heeft gecreëerd. Ik zeg niet dat wij in, het, in de tweede helft goed verdedigd hebben. Zeker niet. Maar de individuele verdediging, dat viel best mee. Ja, ja, want dan neem je nu je verdedigers in bescherming... omdat jij steeds <laughs> zegt van met het team moeten Ja, misschien worden. wel, uh, Bert. Maar, nee. maar uh, uh, ik zeg dit niet voor niets... Er zit uh, een kern van waarheid in. Ja, omdat er natuurlijk een grote spits aankomt uh, uit Colombia nu. En, uh... Ja, dat is zo. Uh, ik ben een bewonderaar van hem. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar niet tegen opgewassen zijn. Zei Louis van Gaal. En hij had het uh, over de Colombiaanse topspits Radamel Falco. Hello Mrs. White, how goes you? Luister.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 De PvdA en de ChristenUnie willen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen met 9.000 euro. Morgen zullen ze dat voorstellen aan minister Blok voor wonen. De grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning ligt nu nog op 34.000 euro. Mensen met een inkomen dat daar net boven zit kunnen vaak geen betaalbare huurwoning vinden... omdat ze aangewezen zijn op de vrije sector. De omstreden Duitse bischop Tibarts van Elst wordt niet meer vervolgd voor mijn eet. Hij heeft met justitie een schikking getroffen voor 20.000 euro. De bisschop lag in de clinch met het blad Der Spiegel. Dat had bericht dat hij een duur eerste klas vliegticket had gekocht naar India... om daar arme kinderen te bezoeken. De bisschop zei bij de rechter dat het bericht niet klopte... maar later bleek dat het wel waar was. En Sipco Schat stapt per direct op als bestuurder bij de Rabobank. Hij vertrekt op last van de raad van commissarissen. Volgens de bank is er bij de lokale Rabobanken niet genoeg draagvlak... voor het aanblijven van Schat. Sipco Schat was verantwoordelijk voor de afdeling... waar de fraude met de zogenoemde Libor- en Euribor rentetarieven plaatsvond. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Peter kapers -Munneke. Ja, het is vandaag weer grijs en nevelig. Maar het weer gaat wel langzamerhand wat veranderen. Vannacht begint het in de loop van de nacht te regenen of motregenen vanuit het westen. In het midden en oosten van het land, ja, dan wordt het vannacht toch wel weer nevelig of mistig. Aan zee koelt het af naar 6 graden. In het zuidoosten ligt de temperatuur vannacht rond het vriespunt. Morgenochtend dan ligt de regen of motregen ook boven het midden van het land. En in de loop van de ochtend en middag trekt deze regen langzamerhand verder naar het oosten. Vanuit het westen wordt het zicht dan snel beter, en in het noordwesten zijn er aan het eind van de dag mogelijk zelfs nog wat opklaringen. In het binnenland staat morgen weinig wind, maar aan de kust trekt de wind smiddags aan naar zo'n windkracht 6 uit het noord tot noordwesten. Daarbij wordt het een graadje of 7. En de komende dagen, ja, dan wordt het langzamerhand iets kouder met overdag een graadje of 5 en s'nachts temperaturen rond het vriespunt. Woensdagavond, dan is er kans op winterse neerslag. En voor de files gaan we naar Wijnand Zwaan. Aan 45 files, dat is vrij normaal voor dit tijdstip. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam gaat het relatief goed. Een paar files die springen eruit op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen het knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen... 10 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook was er een aanrijding in het zuiden op de A2 naar Maastricht. Voorknopend het Vonderen nog 4 kilometer. En ook op de A73 loopt het nog vast, maar de rijstroken zijn weer open. Dat is nog niet het geval op de A7 van Heerenveen naar Groningen... bij Drachten voor de afrit Oosterwolde, 4 kilometer na een ongeluk. En de langste file staan bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en Knoop en Terbrechtseplein, 11 kilometer. Hangt samen met een aanrijding op de A20 naar Gouda. Langzaam rijden tussen Schiedam en Moordrecht over 16 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen? Huur dan AccountView software van Visma...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 Account View bedrijfsoftware huren? Kijk op visma software.nl/slash huur. Een heel goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over half zes. De inkomensgrens voor de sociale huursector moet omhoog... van 34.000 euro naar 43.000 euro. Partij van de Arbeid en ChristenUnie doen dat voorstel... morgen aan minister Blok van Wonen tijdens de begrotingsbehandeling. De partijen hopen dat er daardoor meer beweging komt... op de sociale huurmarkt. Vanuit Den Haag een verslag van politiek redacteur Margreet Boer. Heb je een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro... dan is het moeilijk om aan een huis te komen. Kopen is lastig en huren in de vrije sector is te duur. De huren bedragen al snel meer dan 800 euro per maand. Dat ervaart ook Nienke van der Veld. Zij woont daarom noodgedwongen in bij haar ouders. Mijn vriend Ferry die werkt in het leger. Ik werk als dokterassistent in het ziekenhuis. Wij wonen hier samen met onze dochters van, uh, van vijf jaar en van uh, net zes weken bij mijn ouders thuis. En wij willen heel graag een eigen woning, maar wij kunnen geen woning krijgen. Je kunt geen uh, fatsoenlijke hypotheek afsluiten voor een eengezinswoning, als je dat graag wil. Je bent een gezin. En je verdient zogenaamd ook te veel voor een huurwoning. Dus nou zit je gewoon vast en tussenwallen schip. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie willen dat mensen zoals Nienke... toch in de sociale huursector terecht kunnen. Zij moeten in aanmerking komen voor een wat duurdere sociale huurwoning.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 en je gaat eruit, kom je er ook nooit meer in. Dus mensen blijven zitten waar ze zitten. En dat moeten we doorbreken. Tot vorig jaar werd vanuit Brussel... de verhoging van de inkomensgrens tegengehouden. Maar nu mag het wel, zegt Monas. Wij zien in de brief van Europa... is er alle ruimte om die inkomensgrens te verhogen. Je kan altijd afvragen van... is het duizend euro te weinig of te veel? Maar die ruimte om te verhogen is er. Zeker omdat wij het voorstellen voor een periode van vijf jaar. Dat vraagt uh, Brussel ook. Als de markt het niet doet... Nou, maak dan ruimte voor een bepaalde periode. Wij zeggen... Maak, maak vijf jaar lang de mogelijkheid voor deze groepen... om een sociale huursectorwoning te, te gaan betrekken. Coalitiegenoot VVD voelt niet voor deze maatregel. Maar in het woonakkoord en in het regeerakkoord... zijn er geen afspraken over gemaakt. Partij van de Arbeid en de ChristenUnie denken... dat zij ook zonder de VVD een Kamermeerderheid... achter hun voorstel kunnen krijgen en het kabinet kunnen overtuigen. Waar is behoefte aan, is meer huurwoningen. Ook omdat ook ouderen hebben meer behoefte aan, aan een huurwoning. Je ziet het bij, bij jongere mensen met een flexibel arbeidscontract. Er is gewoon veel meer behoefte aan huurwoningen dan vroeger. Ook omdat men kan geen aflossingsvrije hypotheek meer krijgen. En die mensen die hadden eigenlijk in een huurwoning willen zitten, moeten zitten. En ook daar zal je de vraag zien, zien toenemen. Dus ik denk dat, dat het kabinet, de Partij van de Arbeid, voorop de doorstroming willen bevorderen. En daar is dit een maatregel voor. En ik zeg samen met het kabinet, laten we het nou tijdelijk doen, want we proberen de boel ingang te brengen. Er moet gewoon veel meer doorstroming komen. En ik denk dat we daar goed samen in kunnen optrekken. Ronald Paping van de Woonbond is blij met het voorstel. Mensen met een bescheiden middeninkomen kunnen nu vaak nergens terecht. Tenzij tegen torenhoge huren. En als je die grens wat verhoogt, hè, wat het PvdA wil, naar 43.000... zouden die mensen echt geholpen zijn. Maar de Woonbond is niet te spreken over het feit... dat de huurgrens maar voor vijf jaar wordt verhoogd. Deze tijdelijkheid kan niet anders volgens Monash... want dat hoort tot de wensen van Europa... En als het voorstel deze week tijdens de begrotingsbehandeling... van het ministerie van Wonen wordt aangenomen... kan het 1 in januari ingaan, zei Margreet Boer. Terwijl op Giro 555 het geld binnenkomt voor de slachtoffers op de Filipijnen... zijn hulpverleners ter plaatse al dagen bezig met het uitdelen van hulpgoederen. Zoals bijvoorbeeld dakbedekking. Waar zijn de Nederlandse zeildoeken voor de Filipijnen? Een half uur geleden hoorden we dat een deel ligt opgeslagen... in de feestzaal van een hotel... Een ander deel is met een kleine vrachtwagen onderweg... naar eindbestemming Katambazin in uh, buitenwijk van de stad Ormok. Verslaggever Rolpau ging er vast kijken. Artemio Gwiapo is voorzitter van het buurtcomité. En hij uh, heeft een rondje gemaakt door de wijk... om te kijken wie er in aanmerking komt voor een stuk zeildoek. Hij moet kiezen, want er wonen ruim 100 gezinnen in zijn buurt... En hij heeft maar twintig zeiltjes om uit te delen. Uh, partial damage, total damage. Dus hebben ze bedacht dat mensen van wie het huis totaal verwoest is... dat die sowieso een zeiltje krijgen. Maar als er maar partial damage is, gedeeltelijke schade, krijg je niks. Nou, als iets duidelijk is, dan is het wel dat hier een zeiltje nodig is. Want het hele huis is weggeblazen. So you are going to have a tarpaulin? Ah, oh, supposed to be, uh, I want the tarpaulin. Hij wilde er graag geen. Well, Ik heb een ticket, hè? Huh? U heeft uw kaartje. Leopoldo. Yes, Bandejo. Bandejo. Yes, sir. Yeah. Survivor, survivor. Ja. <laughs> Ik sta hier in midden tussen de troep bij een kippenhok te kijken. En de eigenares van de twee vogels die erin zitten zegt, zij zijn ook Survivors. Ze hebben de tyfoon overleefd. <laughs> You've got your card. Uh, ah, yeah. ja. very hard, no house. Voor het uitdelen van de zeildoeken is het pleintje van het consultatiebureau uitgekozen. Er zitten en staan al mensen te wachten op de komst van die vrachtwagen met pakketten zeildoek uit Nederland. Ja, donk. Ja, donk. Ja, donk. En kijk, daar is de vrachtwagen. Met de zeiltjes die donderdagochtend uit Eindhoven zijn vertrokken. En vandaag, maandagmiddag, Filipijnse tijd zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Ik heb ongeveer even uitgerekend. In Nederland is het zes uur morgens. We zijn nu uh, ietsje minder dan 96 uur onderweg. Dat is uh, vier dagen. En uh, ik heb even uitgerekend dat we ongeveer 35% van die tijd zijn we echt onderweg geweest of aan het overladen, dus echt echt uh, logistieke fysieke handelingen. Ja. En de rest was wachten en uh, bijtanken. Noem het maar bijtanken. Ja. Yeah. I will give the ticket back to the person. Het zijn tentzeilen uit Nederland, maar ze worden uitgedeeld door de Catholic Relief Services. De persoon zal away met een tarp en een claimticket. Ze Ze gaan met beide. Iedereen is start klaar. Vier dames met gele hesjes, achter tafels met lijsten voor zich. Er is een touw gespannen om de mensen op afstand te houden. Wat helemaal niet nodig is, want ze zijn zeer gedisciplineerd. En daar onderhand wel aan gewend om in een rij te staan. Van Brindfield, Brindfield. 2 Two ten. ten. One, no. Greenfield, Greenfield. Got 89 yeah. One ten. Make a check, make an X right there. Or I'm going to Right there, X. Ja, mensen komen aanlopen met een bonnetje, worden opgezocht op de lijst. Er moet een kruisje achter de naam en vervolgens nog een handtekening voor ontvangst. dat okay. nope, that's oké. Okay. Now you go to Mary Ellie. Do you see her right there? in you see her hat? Thank you. En zometeen na zes uur hoort u het derde deel van deze reportage van Roopaal. Dit is het NOS Radio In't Journal. 18 minuten voor 6 is het. In de Japanse kerncentrale Fukushima is begonnen met het weghalen van radioactieve splijtstaven. Aan de operatie is een maandenlange voorbereiding voorafgegaan. Energiedeskundige Wim Turkenburg, het, het wordt een complexe operatie. Hoe, hoe gebeurt het? Nou, wat uh, men doet dat is dat men eerst een grote uh, tank... In het bazin waar de splijtstofstagen liggen, opgeslagen, laat zakken. Zodat die ook onder water staat. En dan gaat een een voor de een 22 splijtstofelementen oplichten. en die in die tank plaatsen. Dat doet men ongeveer een, uh, waarschijnlijk een dag of uh, twee over. En dan wordt vervolgens die tank weer uit het water getild en die wordt op een uh, vrachtwagen gezet en naar een opslagbasis uh, en uh, 100 of 200 meter verderop op de begane grond uh, weer afgeleverd. En daar worden ze weer onder water opgeslagen. En waarom heeft het zo lang geduurd voordat ze dit konden doen? omdat het een uh, risicovol onderneming is dus men heeft uh, eerst allerlei troep er heeft een explosie, een waterstof explosie plaatsgevonden, dus men heeft eerst de troep moeten opruimen van de explosie men heeft ook uh, het bad zelf moeten stutten, want uh, dat was een beetje gammel geworden door die explosie en als daar lekkage of breuk zou optreden, dan, dan zou dat rampzalig zijn, want er zit een gigantische hele radioactiviteit in die staven en men heeft een gebouw eromheen moeten zetten, men heeft een nieuwe kraan moeten bouwen men heeft moeten oefenen met hoe men dit moet gaan aanpakken. En men heeft ook allerlei troep uit het opslagbassin moeten halen... wat er door de explosie in was gekomen. Het is dus een hele risicovolle operatie? Het is een risicovolle operatie. Ik denk wel dat ze het behoorlijk onder controle hebben... maar er kan inderdaad iets misgaan. En dan is er kans dat er weer reactiviteit vrijkomt. Ja. Wordt hiermee ook het grootste probleem van Fukushima opgelost? Nee, dit is een eerste stap. Uh, een belangrijke stap. Maar men is nog wel veertig jaar bezig om alle problemen op te lossen. En hele grote problemen waar men nog geen oplossing voor weet. Uh, dat is met name het reactief uh, grondwater. Wat uh, ja, iedere dag weglekt richting de oceaan. Maar nog belangrijker de gesmolten kernen in de reactoren 1, 2 en 3, die daar zeer heet liggen te stralen, waar niemand bij kan komen. Men heeft nog geen idee hoe dat weggehaald moet worden. Ziet u het somber in, wat dat betreft? Ehm... Uh... Ja, wat heet somber? Ik uh, denk niet dat het gaat lukken om binnen de veertig jaar dat zeer hete splijtstof daar weg te halen. Er is echt nog geen idee hoe dat ze moeten. Het is nog nooit gedemonstreerd. En technologisch is dat een, een, een ja, het zou een stuk zijn. En, uh, ja. Maar hoe gevaarlijk is het, is het voor Japan, of voor de mensen daar in elk geval in, in de omgeving? Uh, ik denk dat de gevaren redelijk beheerst uh, kunnen worden op dit moment... Uh, maar je kunt nooit iets uitsluiten. En het gevaar is vooral wanneer er weer een heel zware uh, aardbeving zou plaatsvinden. Eventueel ook nog weer met een, met een tsunami. Dus uh, om dat voor te zijn is men nu vooral bezig om uh, ja, de splijtstof wat makkelijker is weg te halen. Om dat nu zo snel mogelijk toch af te voeren. Energiedeskundige Wim Turkenburg. Wijnan Zwaan, hoe staat het met de files? Ja, Ze zijn behoorlijk toegenomen. Be behoorlijk drukke avondspits. Zeker rond Rotterdam. Er is nu ook een ongeluk gebeurd in het noorden van het land. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen levert veel vertraging op. Tussen Tijnje en de afrit Oosterwolde. 9 kilometer file. Er zijn minstens drie auto's bij betrokken. En in het zuiden waren problemen op de A2 naar Maastricht. Een aanrijding bij Sint-Joost. De weg is weer vrij. We zien het nog wel behoorlijk vastlopen op de A73 vanuit Nijmegen. Voorknopend het Vonderen staat 7 kilometer. Van de tweede film van The Hunger Games, Coldplay, Atlas. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some hurt the gun. Some. Times the wire, as tense for the note. Caught in the fire, say oh. En met Coldplay is het tien minuten voor zes geworden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun bezoek aan Curaçao. Het eiland is sinds drie jaar een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Maar de verhoudingen met Nederland blijven stroef. Twee jaar geleden werd zelfs nog gesproken over totale onafhankelijkheid. Maar van zo'n stemming was vandaag bij de aankomst van de koning en de koningin in Willemstad weinig te merken. Het is druk bij Fort Amsterdam, bij de aankomst van het koningspaar. Ja. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Landsmeer. Dus... En u? Ook oh. uit Landsmeer. Maar ik woon hier uh, heel lang. Nou, ik ben eigenlijk Hongaarse, maar ik woon al acht jaar in Nederland. Veel Nederlanders, maar ook heel veel mensen van het eiland zelf, de Curaçaoenaars. Kijk, volgens mij moeten ze eigenlijk tenminste zes maanden hier komen wonen. Voor één dag, dan voel je eigenlijk de sfeer niet van Curaçao. Want dit is niet alle hoor. Dit is niet alle deze nee. sfeer. Want Curaçao is nog wel koningsgezind. Het wat niet mij, hoor. Valt het goed om een eigen land te hebben? Voor mij wel, hoor. Ja? Maar ze moeten wel het, het goed kunnen regeren. Doen ze het goed? Ja, maar <laughs> U lacht wat. <laughs> Kijk, ik, ik heb mijn eigen mening daarover. En over vier jaar zal ik het geven. Bij de, bij, de, bij de verkiezingen. Ja, ja, dan zou ik het dan zou ik het, je vertellen. Het. het is erg druk en ik vind het heel leuk dat het publiek ermee werkt. Hè? Dat vind ik heel leuk. Ja? We hebben een speciale attentie voor de koninklijke paard. Speciale warmte bedoelt u? Ja, zeker, zeker, zeker. En Maxima is heel mooi om te bezichtigen. Ja. Ja. Ja. Toen twee jaar geleden de koningin hier was... Was het de tijd dat er gesproken werd over we moeten onafhankelijk worden? Is die roepen nog, steeds? Het, nog koning... steeds? het is nog steeds. Het is nog steeds hierop, maar ik vind het niet dat we klaar zijn om afhankelijk te worden. Dus nee. we moeten toch hier verwachten. Ja. Ja. Mm -hmm. En is dit het cadeautje wat erbij hoort? Ja, zeker. En, uh, de onafhankelijkheid, onafhankelijkheid moeten vooruitgang brengen. Dat zit er nu nog niet gebeuren. Mij betreft, persoon, veel mensen betreft en vooral de laatste tijd ja, die, die roepen dus eigenlijk. Nou, dus die banden met Nederland worden steeds groter. Naar de deuren gaan open en ze verschijnen ja. op het balkon. Ja, dat is genoeg, hè? Mooi, he? mooi. mooi, wat is er mooi? Ja, leuk, leuk, leuk. Ja. verslag van Menno Rehmeijer, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... blijven nog twee dagen op Curaçao. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. met Mariel Hageman. NRC Handelsblad heeft een interview met Erik Staal... de oudbestuurder van woningcorporatie Vestia. De grootste corporatie van Nederland viel twee jaar geleden... bijna om door miljoenen speculaties. De topman kreeg toch een riant pensioen. In de krant ontkent Staal dat hij zelfs zijn pensioen heeft gerepareerd... met ruim 3 miljoen euro. Staal zegt verder dat zijn commissaris hem riant beloonde... en dat hij zelf nooit om meer geld heeft gevraagd. Hij was bij zijn vertrek in 2012... de best verdienende corporatiedirecteur van Nederland... met een salaris van een half miljoen euro per jaar... en een ton aan pensioenopbouw. De inzamelingsactie van Giro 555 voor de Filipijnen... houdt ook kinderen bezig. Op de site van RTVO staat een liedje... dat kinderen van tien Zwolse basisscholen rond deze tijd hebben gezongen in een sporthal. En dat liedje heeft de titel Niets zal meer hetzelfde zijn. Goed, ja. Ja. ja, het is te downloaden en het geld wat daarmee verdiend wordt... dat gaat ook naar de Filipijnen. Ja, op Twitter maken vooral vrouwen zich vrolijk... over een van de nieuwe voetbalstadions in Qatar. Oud-hoofdredacteur Margriet van der Linden van Opzij... is een van de vrouwen die het is opgevallen... dat het stadion lijkt op het vrouwelijk geslachtsdeel. Oh, het ja? is glanzend, roze... De zijkanten lijken op schaamlippen en uh, er zit een opening in het midden. En een columniste van The Guardian denkt dat er snel een Facebookpagina zal komen voor de fans. Nou, iedereen die nu in de auto zit en in de file, u kunt het gewoon ook opzoeken hè, op uw telefoon. U kunt even zelf kijken of deze beschrijving van Mariel een beetje klopt. Amsterdam was gisteren even wereldnieuws met de indocht van Sinterklaas. Het rumoer rond Zwarte Piet had ook zenders als Al Jazeera bereikt en ook de BBC was present... En aangezien Nederlanders zichzelf roemen om hun talenkennis, zijn ze ook niet te beroerd om de Britse omroep in het Engels te woord te staan. Misschien dat we voor Piet nog even het excuus moeten aanvoeren dat hij een groot deel van het jaar in Spanje zit. Controversie? it's a children's festivity. So there's no how do you go? Well, Ik like to uh, help little children who have no present. So how does it feel when you hear people like the UN being critical? It makes me sad. It makes you Because sad? it's not what they say it is. It's what children Ja, en dan was er ook nog een hele domme rapper: George Watski. Hij verwondde gisteren twee fans toen hij van 10 meter hoogte. 10 meter een stage dive maakte tijdens een soort muzikale pauze tussen twee nummers tijdens een optreden. Oeh. Het nummer heet I Don't Give a Damn, maar dat is niet helemaal wat er aan de hand is. En waar, waar was dit? Ik ben even vergeten waar het was. Okay, okay. Ja, nee, ja. goed Op de site van de Morgen valt ook voor te lezen dat deze Watsky ontkent dat er drank of drugs in het spel waren. Hij denkt dat er een soort tekortsluiting in zijn hoofd was ontstaan toen hij besloot te, te springen. Dankjewel, Mariel Hagman voor uh, dit mediaoverzicht. Zometeen uh, na het NOS-journaal van 6 uur... Uh, hebben wij uh, onder andere een persconferentie in Parijs... die zojuist gegeven is uh, over uh, die schutter die daar vandaag een slachtoffer heeft gemaakt. En misschien wel eerder ook eentje. En uh, we hebben ook nieuws over medische fouten. Er zijn minder doden gevallen door uh, fouten in het ziekenhuis. Goed nieuws dus. Na het NOS-journaal van 6 uur in het NOS Radio 1-journaal.